Een vliegtuig naar Nederland heeft vannacht een noodlanding gemaakt op Curaçao. Het vliegtuig was vanuit de Dominicaanse Republiek onderweg naar Amsterdam toen er een barst in het raam van de cockpit kwam. Het toestel moest daarna een noodlanding maken en Curaçao was het handigst. De passagiers zitten nu al uren te wachten, vertelt deze reiziger. Wij hebben geen zicht op de situatie. Wij weten niet wanneer er een vlucht voor ons beschikbaar zal zijn. Wij weten niet wanneer we verzorging zullen krijgen. Wij weten niet wanneer we eten of drinken zullen krijgen. Het is voor ons één groot vraagteken op dit moment en de reizigers voelen zich nogal in de steek gelaten. Reisorganisatie Tui zegt dat er slaapplekken zijn geregeld voor een groot deel van de passagiers... maar dat het nog niet gelukt is voor iedereen vanwege de paasdrukte op Curaçao. Bij raketaanval in de Oekraïnse stad Lviv zijn vannacht zeven mensen omgekomen. Elf anderen raakten gewond. Veel inwoners dachten dat ze in Lviv relatief veilig waren omdat er al een tijdje weinig werd gevochten. Een opvallend moment op een vakantiepark in Brabant. De eigenaar kreeg een melding over een inbraak in een vakantiehuisje. Er was een ruitje ingetikt en op de bank lag een man te slapen. De eigenaar deed gauw van buitenaf de deur op slot en belde de politie. De slapende man bleek een bekende te zijn. Hij zat een tijdje geleden vast voor meer inbraken. En deze boyband komt met een nieuw album. K-pop-fans moesten er twee jaar op wachten, maar over iets minder dan twee maanden komt er een BTS-album aan. Maakte de groep bekend via een filmpje tijdens een show, en daar reageerden deze fans hartstikke rustig op. Ja, het lijkt er wel op dat dit voorlopig het laatste album van BTS is. In Zuid-Korea geldt de dienstplicht. En die is voor de boybandjongens al een tijdje opgeschoven. Maar binnenkort moeten ze er toch echt aan geloven. Het weer, het zonnetje schijnt lekker. Later komen er wat wolken. Het is 16 graden op de Wadden en 20 in Limburg. Morgen iets meer bewolking, maar nog steeds lekker warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de Hart van de ANWW.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 Zonnig weer vandaag in Zandvoort en een gaatje op 15. Dus uh, nou, het zomergevoel uh, komt al aardig uh, bij ons uh, kijken hoor. En dat hoor je ook al aan de muziek. Als eerste na het nieuws en weer van uh, drie uur de single van uh, Barry Manilow... samen met uh, Kit Kuyal en Hey Mambo. Het tweede uur alweer van uh, dit uh, radioprogramma. Wat gaan we daarin uh, om het doen, Albert-Jan? Uh, Rond de klok van half vier is het de tijd voor de evenementenagenda. En dan staan we weer, weer een aantal... Uh, uh, Evenementen uh, op de lijst, om het zo maar eens te zeggen. En die willen wij u niet onthouden. Dus half vier, de evenementenagenda. Zometeen gaan we weer live schakelen uh, uh, met Jan van der Leden. Die is uh, voor ons aanwezig bij de belangrijke wedstrijd tussen SP Zandvoort thuis tegen Arsenal. Uh, het was uh, de eerste keer dat we naar Jan schakelden nog steeds 0-0. Maar de belangrijke, de, de, het feit dat ze drie punten moeten halen. Uh, zou ze in één keer van de zevende naar de vierde plaats kunnen. Uh, kunnen stijgen. Dus het is we zeggen, het is een zespunten wedstrijd. En, uh, en dan de nacompetitie in. En da dan daardoor ook recht hebben, of tenminste recht hebben op de nakompetitie. Dus een belangrijke wedstrijd. Helaas wat weinig publiek, heb ik begrepen. Maar uh, desalniettemin een hele belangrijke wedstrijd voor SV Zandvoort. Dus ga even naar uh, Duintjesveld toe. Ga naar Duintjesveld toe. Ze hebben je daar nodig. Ja, ze dus kunnen de aanmoedigingen wel gebruiken. Dan hebben we, uh, uh, dan hebt u ook nog van ons de goede tweede deel van het interview... wat onze collega Ben Zonneveld vanmorgen tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort... had met Kees D Drijsma van Springtij uh, Architecten over uh, het Watertorenplein uh, gebeuren. Uh, verder hebben we nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En wil je meekijken in uh, de studio van uh, CFM? www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio Torweg 10A. Wij zeggen nogmaals een hele middag. Leuk dat je de radio aan hebt uh, op de lokale omroep van Zandvoort. We zijn er al 31 jaar en daar zijn we natuurlijk uh, enorm trots op. Tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag. En daarna weer een nieuwe aflevering van uh, Entertainment voor you met Fred Hey. Deze aflevering hebben we ook Billy Joel voor je. Panmunjom, Randall, the King and I, and the catcher in the rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano Ferranti, Santa and goodbye. We didn't start the fire, it was always burning since the world began. We didn't start the fire, no, we didn't light it, but we tried to fight it. Joseph Stalin, Allen called, Nasser and for coffee or. Communist bloc block. Okay. En dat was uh, Billy Joel en We Didn't Start a Fire. Zometeen gaan we weer naar uh, Dijsveld voor het slot van de eerste helft. Naar uh, Jan van der Leden. Maar eerst krijg je nog uh, deze single van uh, Anton. Hier is uh, Hallo. Hallo. Hey, Gelijk boven. Misschien klinkt het idioot. Ik loop me uit te slopen. Door dit normaliter nooit. Zo achter mijn gevoel aanlopen. We stonden ogen nog.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 in je ogen keek. Zo van slag ben ik nooit geweest. Het moment is hier dan staan we dan. Zonder plan en het tijd te breekt. Ja, je had maar bij loop. Gelijk de boven. Misschien klinkt het idioot. Ik loop maar uit te slopen. door dit nog maar er nooit. Zo achter mijn gevoel aan lopen. We stonden ogen nog. Je had maar bij een ja, loop. Maar bij. Een ja, loop. Ik zag je staan en ik dacht hallo. hallo. Je kwam dichter zei, hallo, ja ik was verkocht bij de eerste hallo, toen jij zei hallo. We gaan weer naar Jan van der Leden toe. Hallo Jan. Hallo Rob. Hallo. Hoe is het daar op Duitsersveld? Gaat het een beetje de goede kant op? Jawel. We staan eerlijk in het zonnetje. Maar eerlijk gezegd is het een genapig partijtje kaapvoetbal. Hmm. Als je dat nou vergelijkt met vorige week, waar er zoveel vuur in zat. Dan zit het echt van beide kanten hoor. Echt gewoon heel slecht. Heel veel balverlies. Heel onrustig gewoon. Je hebt niet leuk om naar te kijken. Nee, en kan je ook een oorzaak daarvan aangeven dat ze allebei uh, zeg maar niet echt uh, lekker aan het spelen zijn? Ik wil het echt niet doen. Ik, ik zou het niet weten. Ik vind dat sommige jongens gewoon uit vorm zijn, hele slechte ballen worden gegeven. Uh, ze zijn onrustig. Uh, gewoon niet lekker de ballen aannemen, even kijken. Maar ja, en dan gaan ze proberen heel snel te spelen. Nee, ze hebben niet altijd de kwaliteit om, uh, om dat te doen. Nee, maar jij gaf uh, duidelijk aan toen we je net uh, in de uitzending hadden... dat het een hele belangrijke wedstrijd is om die uh, drie ja. punten in, uh, in huis uh, te halen. Maar zouden de zelen zijn, dat is toch niet? Nou ja, nou ja, dat, dat, ja. Het, het zou natuurlijk uh, kunnen. Ik weet niet uh, of de coaches uh, inderdaad uh, ook wel heel uh, duidelijk uh, hebben gewezen... Op, uh, of heeft gewezen op het belang van deze wedstrijd. Ja, dat hebben ze zeker. Maar ja, er zijn ook een paar jongens die ze missen, hè. Vooral de Carsten Christen, die die niet echt. Uh, Arsenal neemt nu een vrije trap. En die gaat naast. Een uh, we hebben één keer een uh, gevaarlijke aanval gehad van uh, Arsenal, waarbij Dani aan de noodrem moest trekken. En een gele kaart kreeg. Nog een beetje mazzel, want hij had ook rood kunnen krijgen. Mm. Hetzelfde gebeurde aan de andere kant, toen Brut water doorbrak. En die jongen die moest ook uh, buurt neerleggen, ook geel. Het hoogtepuntje was net een, uh, een hartschot van uh, Nigel Berg. En de rebound voor uh, Jesse, met gestopt door uh, Kieper. En dat was het eigenlijk. Nou ja, dan een uh, hele korte, uh, althans, een, uh, een samenvatting uh, van, van, de, uh, van de eerste helft. Uh, zeg maar, uh, niet heel veel gebeurd. Nou ja, je zei het al, uh, de spanning uh, is er niet echt uh, in, uh, in de wedstrijd. Laten we hopen op een betere tweede helft, uh, Jan. Ja, ik hoop het dan. Oké. Okay. een beetje meer spanning. Nou ja, in ieder geval uh, sta je in het zonnetje uh, en is het uh, lekker weer. Always look on the bright side of life, uh, zou ik maar zeggen. Ja, heel <laughs> Oké, okay. dankjewel Jan. Tot zo. En graag uh, tot zometeen. Uh, nog steeds niet gescoord dus bij de wedstrijd SV Zandvoort tegen Arsenal. 0 tegen 0, straks meer in de tweede helft. I was looking for I see you, I see me like a lost memory Hij mocht een hele grote hit gaan worden. De nieuwe single van uh, de Nederlandse Bent Sommelier, hoorde je. En de multicolor houdt de plaat in de gaten. Wij hebben hem al gedraaid uh, bij CFM. Volgens mij is hij net uitgekomen, dus uh, hij moet nog uh, de hitlijsten gaan uh, bestijgen. Het is uh, tijd voor het uh, tweede deel van het uh, interview. En dan gaat het uh, natuurlijk uh, over uh, de Watertoren. Belangrijk gebouw hier in Zandvoort, albert uh, Ja, afgelopen week was daar een uh, informatieavond uh, voor belegd... over uh, wat de plannen ten aanzien van de Watertorenplein en uh, Villa Maris, moet ik zeggen. Villa Maris, hè? Villa geen... Maris. Ja, Villa ja. Maris. Uh, wat daar allemaal voor plannen voor klaar liggen. Of er ook terrassen komen in de watertoren en dergelijke. Er zijn natuurlijk wel een paar voorwaarden aan verbonden aan de realisatie van de plannen. En daar sprak Ben Zonneveld vanmorgen met Kees Drijsma van Architectenbureau Springtij over. Over de plannen. Nu volgt het tweede deel van dat interview. De onderkant met die grotere stukken.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 Hij is niet zo hoog. Nee, er zit een echt een waanzinnig mooie constructie in. Want daar komen de poten gaan als het ware naar binnen toe. En, maar hij is heel erg laag. Dus daar hebben we een, een woning gemaakt over twee verdiepingen zodat je beneden bijvoorbeeld de slaapkamer kan mm -hmm. maken, omdat het daar wat lager is en boven wel de woonkamer. En dat wordt een wat grotere woning. En daardoor konden we ook uh, die wat, de ramen wel wat kleiner houden, we hebben ze wel ietsje groter gemaakt. Want anders uh, voldelen we niet aan het daglicht. Dat blijft wel een woning. En, en op die manier konden we dat oplossen. Die, uh, elke zijde, heeft elke zijde woning of zijn er ook zijdes met uh, uh, twee zijden, één woning? Nee, zit, uh, het is één woning per laag. En dus dit is één woning. Ja. Een hele ronding? Eén, ja. Je hebt helemaal 360 graden zicht. Uh, en waarom we hebben we wel onderzocht hoor, of we te, meerdere woningen op een verdieping zouden kunnen? Uh, maar dan hadden we een extra vluchtrappenhuis nodig. En daarmee uh, verloren we zoveel vierkante meters qua uh, verkeersruimte.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 er ja, wordt hier van alles gebladerd. Oh hier, ja, ja, hier is ja, ja, ja, ja. Dus, hij. Uh... <coughs>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 Ja, klopt. Uh, nou, en voor, uh, voor de toren en filamaris, dat is een andere ontwikkeling. Uh, ja, daar, gaan, daar hebben we nu net met de buurt uh, in gesprek gehad. Uh, uh, goede reacties, ook goede aanvullende opmerkingen. Toevallig vandaag nog een mevrouw met wie ik gesproken had, die, wilde, uh, die daar woonde, die wilde toch echt wel graag wat meer groen aan uh, de achterkant ook hebben. Dus dat gaan we echt uh, kijken of we dat in kunnen passen.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 Een mooie interview vanmorgen met Kees Drijsma. Het gaat allemaal over de herontwikkeling van de Watertoren. En Villa Marius, die, er, die ernaast zit, albert Mooi plan en laten we hopen dat het snel uitgevoerd kan gaan worden. En dan krijg je daar prachtige woningen. Zullen we wel het een en ander gaan kosten, die appartementjes. Denk ik zomaar. Ja. Dus ja, behoorlijk bedrag, maar dan woon je ook wel op een hele mooie plek natuurlijk. Vroeger toen wij begonnen als lokale radio in 1990 zaten we in de kelder in de basement van de Watertoren. Vandaar dat we ook inderdaad die geprinte replica hebben gekregen van Kees Drijsma vanmorgen van de Watertoren. Leuk, leuk gebaar van Kees om die aan ons te geven. En uh, ja, toen, uh, nou, ja, toen uh, ja, sliepen we zelfs nog uh, in de watertoren om uh, de apparatuur in de gaten te houden, uh, Albert-Jan. Ja. En uh, ja, het spookte daar eigenlijk, maar dat waren waarschijnlijk de ratten die daar uh, rondliepen. Ja, want uh, ja, er liepen wel het een ander, en ander uh, ongedierte rond, terwijl we het uh, uiteraard wel gewoon netjes hielden daar uh, in uh, de basement. En uh, ja, dan kwam, kwam je na dat je een gang door uh, kwam aan de linkerkant, daar was een, een muur gemetseld, ging naar de studio van ons. En rechtdoor ging je naar, uh, ja, naar, de, naar de werkkamer van de Watertoren. En daar zaten al die hele grote uh, kranen, zeg maar, die je ook uh, dicht uh, kon draaien en open. Dan moest, had je bijna twee man nodig om, uh, om daar een slinger uh, aan te geven. Ik ben wel heel benieuwd uh, of, uh, of ze daar nog wat uh, mee gaan doen. En niet alleen met het uh, oude... Trappenhuis, maar ook met uh, die kranen. Wat, ja, als we dat nog in het gebouw terug kunnen laten komen... dat zou wel heel erg uh, mooi zijn. Uh. Nou ja, we wachten het af. In ieder geval mooie plannen voor uh, de Watertoren. En wij gingen even terug in de tijd uh, aan het eind. Want uh, in 1990 zaten wij uh, onderin. Dus in de Watertoren we gingen we even step back in time doen. En uh, daar gaat deze plaats van uh, Kali Minoko kopen. met de plannen zoals ze er nu liggen. Want de watertoren, die blijven toch echt herkennen als de watertoren zoals die nu, nu is. Alleen uh, dan een wat nieuwere uitvoering. Uh, mooie plannen dus van uh, springtij. En uh, laten we hopen dat de bouw ook uh, daadwerkelijk snel kan gaan beginnen. Daarachteraan draaien we deze van Kali Menelk. Die is juist hoorde step back in time. We zijn toegekomen aan de evenementenagenda, want het is half vier geweest. Uh, allereerst gaan uh, ga we nou vast naar morgen, want dan is er weer een, uh, uh, een concert in de serie van Classic Concerts. Morgen uh, treedt het op, de uh, Tuschinski trio La vita è bella, Het leven is mooi, met als uh, uh, ondertiteling filmmuziek. Het speelt zich allemaal af in de Protestantse kerk morgen. Uh, uh, het begint om drie uur en de kerk gaat open om kwart over twee. De toegang is vijf euro. En voor meer informatie gaan we even naar de website. ...van www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl Morgen dus het thema filmmuziek, uitgevoerd door het Tuschinski Trio. Dan gaan we naar de cultuuragenda, want er is nog steeds uh, de mogelijkheid... ...om in het, uh, het Pub-up Raadhuismuseum een verzameling van geluidsdragers... ...en bomschuiten en meer te bekijken. Uh, de pub-up uh, museum is geopend van vrijdag uh, tot en met zondag van half 1 tot half 5. De entree is via de Haltestraat en de toegang is 3 euro per persoon en een museumkaart is gratis. Dan, op, uh, uh, uh, dan gaan we naar uh, uh, vrijdag 22 of zaterdag 23 staat hier. Maar kijk daarvoor even op de website naar de toneelvereniging Hildering. Want die gaan ook weer uit, een uitvoering verzorgen. In dit geval de gelukkige winnaar. Dus vrijdag 22 of zaterdag 23 april. Het is om half acht s avonds. en duurt tot 10 uur. Het is natuurlijk theater de krocht. En voor de exacte datum gaan we even naar uh, uh, uh, de website www.toneelhildering.nl www dan hebben we natuurlijk ook nog Kees de Muis voor kinderen. Dat is op de speelzolder een erg populair uh, gebeuren voor de kinderen... in het Zandvoortsmuseum. En het is altijd geopend van woensdag tot en met zondag... van 11 uur s morgens tot 5 uur s middags. En de entree voor de kinderen is natuurlijk gratis. En op 30 april is Clown Onkie uh, in het Pub-Up Museum in het Raadhuis. En wel van half 2 s middags tot half 3. De toegang bedraagt 1 euro per persoon. Aanmelden graag via de balie van het Zandvoortsmuseum... Of via de website uh, info apenstaatje info Mooie verjaardagse Albert-Jan. <laughs> ja, maar ik zal wel 2 euro moeten betalen, denk ik. Maar goed, uh, in ieder geval Clown uh, Onki, 30 april. Uh, wilt u een, een bunkerwandeling of wilt u een natuurwandeling? Maak een prachtige wandeling door de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Ze gaan, samen, gaan dus samen struinen door de duinen waarbij de, de, vertelt de gids enthousiaste verhalen over de natuur en het gebied. De ene week is het onderwerp de bunkers, de andere week natuur en cultuur. Heb je zin om samen op pad te gaan? De volgende wandelingen staan gepland. Er zit vast een geschikte datum bij. De allereerste bunkerwandeling die staat gepland is op 20 april. En de eerste natuurwandeling is gepland op 27 april beide om 6 uur s avonds. En dan starten ze bij de ingang van het Zandvoortsalaan van de Amsterdamse waterleiding Duinen. Graag een kwartier voor aanvang bij het Pannenkoekenhuis voor de ingang wachten. De wandeling duurt anderhalf à twee uur. De kosten bedragen 6,50 euro per persoon en betalen voor aanvang aan de balie van het Museum. Reserveren kan via de bekende website infoapenstaatjesandvoortsmuseum.nl. Info en dan ook op 30 april, dat is ook wel heel erg leuk is er weer de Reddingbootdag. Leuk verjaardagscadeautje. Tussen aanhalingstekens. We uh, schrijven op... Reddingsbootdag op 30 april uh, aanstaande. Kom kijken bij de KNRM Zandvoort. www.reddingsbootdag.nl www.reddingsbootdag.nl U kunt dan van alles bekijken. Niet alleen de, natuurlijk de Reddingsboot zelf. Maar ook al het materiaal waarover de KNRM Zandvoort beschikt. Het is natuurlijk een landelijk gebeuren. Het is een koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij. Reddingbouwdag... Een aanrader, zaterdag 30 april aanstaande. Tot zover. En dan hebben we hebben natuurlijk ook nog de Koningsdag die eraan gaat komen. Waarschijnlijk besteed je daar op een ander tijdstip nou, nog ik, even extra nou, aandacht aan. Aan het hele programma. Want het is een mooi programma geworden. Ja, ik heb het programma al gezien wat, wat er in de Haltenstaat plaats gaat vinden. Maar dat zal volgende week wellicht allemaal gepubliceerd worden. Uh, op uh, onze app dan wel in de Stansportse Courant. En daar kom ik dan volgende week tijdens de evenementenagenda uh, uitgebreid op terug. Dankjewel je Albert-Jan. Weer genoeg te doen de komende dagen. En uh, voor de mensen die het uh, leuk vinden om deze groep die je nou hoort uh, op de achtergrond... Uh, nog een keertje helemaal live uh, te zien spelen in Stansport. Het kan uh, vanavond hè. Ja, we hebben het over drukwerk vanavond vanaf 8 uur ze live op uh, bij het wapen van uh, Zandvoort op het Gassersplein en dit is een van hun grootids er tis. zijn meisjes die doen het met tegenzin, er zijn meisjes die winnen het pijn maar Janneke doet het met veel plezier, oh wat zal ik daar gelukkig mee zijn, hey, wat zal ik daar gelukkig mee zijn Kan ze niet? Ze maakt voor mij radijstjes klaar en roemt dat rode bier. S'middag rukt de brand weer uit, recht geel door de stad. Het is een middelgrote brand, maar liefst. Mijn sokken zijn zo ongelijk Je weet niet wat je ziet Een zakdoek met een gat erin Dat noemen ze snel een blouse Maar Janneke is een lieve meid Ze is gewoon een snoes Want er zijn Deze band, het drukwerk bestaat al heel lang en uh, ja allerlei samenstellingen hebben ze ook gehad, maar het geluid uh, blijft gewoon heel uh, herkenbaar. Vroeger speelde ook uh, de zandpoorter uh, Edwin Gitsels uh, mee in uh, deze band, de band van uh, Harry Slinger uiteraard, uh, onder meer met een uh, hele grote hit uh, die ze in de jaren 80 hebben gehad, je loog tegen mij en de andere grote hit die hoor, dat was uh, Marianneke. Vanavond dus uh, live treden ze op uh, op het Gasthuisplein. Uh, bij het uh, Wapen van Stanford. Iedereen is van harte welkom. Entree is helemaal gratis. En dan kan je genieten van een uh, optreden vanaf 8 uh, uur van uh, deze band Drukwerk. Dan gaan we naar gisteren. Want uh, ja, ik, uh, ik zat in mijn woonkamer, uh, Albert-Jan. En ik denk, ja. in een keer van. Uh, wat hoor ik nou voor een uh, herrie? Dat begon uh, s ochtends uh, eigenlijk. En het, uh, ja, het klonk als een geluid van een uh, helikopter. Maar niet zomaar een helikopter, nee, een hele grote helikopter. Klopt, want de luchtmacht oefende gisteren met een Bambi-bucket... wat er is zal ik zo uitleggen, boven Zandvoort. De periode van droogte staat weer voor de deur... en dit betekent ook dat de heli's van de Dutch helikopter Cougar Landmacht... weer stand-by staan voor de zogenaamde fire-bucket-operations... De afgelopen week trainen de Cougar transporthelikopters van de luchtmacht, Defensie -helikopters Commando, op meerdere locaties in het land voor verschillende soorten fire bucket operations. Afgelopen vrijdag deden ze dat in de buurt van het circuit in Zandvoort en in de directe omgeving van Haarlem. De helikopter vloog vrijdag in Zandvoort af en aan en het was goed te horen. Per vlucht schepten ze zo'n 10.000 liter water uit zee bij het gebied Noordvoort. Bij de landelijke brandweerspecialisme Fire Bucket Operations... worden militaire helikopters ingezet voor bluswerkzaamheden met een Bambi-bucket. De methode wordt toegepast bij natuurbranden die vaak voorkomen op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn. De Bambi-bucket is een opvouwbare waterzak in de vorm van een omgekeerde paraplu. Deze uh, wordt onder de helikopter gehangen en door het opstijgen klapt hij open. De Bambi-bucket kan gevuld worden met water in allerlei openstaande wateren die minimaal 2 meter diep zijn. Ik, zelf, ik weet zelfs dat ze in het buitenland zelfs de zwembaden, privézwembaden daarvoor gebruiken. En uh, waterhindernissen op golfbanen blijven, blijven ook niet onaangetast. De natuurbranden kunnen snel onbeheersbaar worden voor grondeenheden. Deze situatie maakt de inzet van de blushelikopter zeer waardevol. Tot 2003 was natuurbrandbestrijding vanuit de lucht iets wat we alleen kenden vanuit de landen rond de Middellandse Zee. Eind jaren negentig kwamen vertegenwoordigers van de Koninklijke Luchtmacht en de brandweer bij elkaar. Beide partijen zagen kansen om helikopters ondersteund door civiele brandweerpersoneel in te zetten voor brandbestrijdingstaken. Laten we hopen dat ze niet nodig zijn deze zomer. Nee zeker, maar het was een hele grote oefening die ze dus hier in Zandvoort gehouden hebben bij het circuit. En het was ook uh, duidelijk uh, waarneembaar en uh, te horen. Nou uh, is het ook zo van, uh, dat er op Twitter op een gegeven moment... heel veel van die uh, vliegtuigspotters helemaal losgingen. Want uh, deze helikopter, uh, de koeler, uh, komt uh, uit Geelse Rijen. En uh, was dus onderweg van uh, Geelserijen richting uh, Zandvoort... Dus uh, heel veel mensen hebben hem ook uh, zien, uh, zien vliegen... toen al met uh, die omgedraaide paraplu uh, eronder. Ja, ja. Uh, ja, dus dat uh, viel wel uh, enorm uh, op. En die vliegtuigspotters vonden het geweldig... want zo vaak gaat uh, deze helikopter uh, niet uh, de lucht in trouwens. Er kunnen drie bemanningsleden in en twaalf uh, passagiers uh, in, het, uh, in de helikopter. Dat is toch wel een uh, behoorlijk, uh, behoorlijk uh, ding... Het 1997 uh, afkomstig uh, deze heli en uh, ja, 10.000 liter water uh, die die dan uh, vervoert uh, met, uh, met die omgedraaide paraplu. Nou heb ik ook gehoord dat die 10.000 liter niet ook die 10.000 liter is die uiteindelijk op uh, de plek der bestemming aangekomen is. Vertel. Onderweg verliest hij ja, ook gewoon water. Okay. Ja, dus, uh, klopt. Dus uh, als je dan uh, net uh, toevallig uh, net uh, onder die helikopter bent, dan, uh, regen. dan, krijg, dan, ja, dan krijg je in één keer regen op, uh, op je hoofd. De oefening van uh, dus, uh, de luchtmacht en uh, de brandweer uh, gisteren hier in Zandvoort. en de regio, dankjewel voor uh, dat bericht. Is het ook weer duidelijk uh, waar uh, die helikopter voor was. Zo dadelijk uh, gaan we weer uh, naar het uh, voetbal, maar eerst uh, deze zonnige plaat van uh, Daddy Yankee. Je mag het Als je nou lekker in het zonnetje zit, dan is het heerlijk genieten hier in Zandvoort. En de Roomba op de achtergrond van Daddy Yankee... een nieuwe single die waarschijnlijk hier in Nederland ook wel een groot hit gaat worden. In Spanje doet hij het in ieder geval enorm goed op dit moment in de hitparades. Waar het ook lekker weer is, is uiteraard op Duintjesveld. Jan van der Leden staat in het zonnetje te genieten van de wedstrijd of niet? Ja, nu wel. Op Dit moment wel. Nu wel? Ja, want uh, uh, Albert, Albert zette mij in de wacht en uh, op dat moment was een liefde uh, diep -naast van uh, Jeffrey Kineken van uh, Beurt Water. Die ging alleen door, ontspeelde één tegenstander en schoof hem uh, onhoudbaar in de hoek. Goede keeper, 1-0. Dus. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, ja. kijk. Dat is goed nieuws. Dus ik denk wel blijf je nou met je uitzending. Nou. Ja, ja, ja, ja, ja. Applaus, ja. Had je hem live mee kunnen nemen natuurlijk, ja. Dat is ook zo. Nou, goed nieuws Jan. Nou, ja, absoluut, absoluut. En, en maar, ja, ik ook niet echt gevaarlijk, maar het is ook niet echt gevaarlijk geweest. In het begin dat was het net zo slecht als het op de eerste helft eindigde. Niet nog veel vuur in het spel, maar ja, gelukkig wel uh, 1-0 nu. Uh. Ja, nou de tweede helft, uh, daar hebben we het over. Hoe uh. gaat het nu uit? Ik wilde net vragen aan je: van, uh, is er al gewisseld uh, in, uh, in, uh, ja, bij, bij de aanvang van de, de tweede helft? We hebben nu net gewisseld, nog Groot, onze uh, linksback, is eruit gegaan. Ik zie dat Nigel Berg uh, is naar achteren is geschoven. En Salim toe is er uh, spit in gekomen. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, wel uh, wat, uh, wat uh, wisselingen? Ja, het begint nu een beetje. Oké, okay, nou. Nog vijf keer wisten om... we. We het wel heel veel altijd. Ja, ja klopt. Maar goed. Als het, als het ja, inderdaad even. even het, het helpt bij, ja, het, het, bij het scoren. En de, de sterkte van het team is natuurlijk wel een hele goede zaak. Ja, maar ik heb zelf als coach heb ik het altijd lastig. Gevoerd. Om vijf mensen op de bank te hebben en dan te laten spelen. Dat is. Ik vind het niet prettig uh, als coach. Maar je wilt toch de jongens laten voetballen, je wilt ze niet te lang op de bank laten zitten. Nee, dat Dan is je... zo. En moet je toch beginnen met vijf mensen op de bank. En dat is vijf keer een teleurstellingspaard. Ja, ja, ja. Nou ja, we wachten het af hoe het uh, verder gaat verlopen. Jij houdt de wedstrijd voor ons in de gaten. We staan in ieder geval uh, met uh, 1-0 voor. En dat is, uh, staan, die is dat is... Ik ga Dat is, wat zei je nou? Ik ga gewoon op het balkon staan. Ja, ja je, je hebt gelijk. Oké, okay, genieten van de wedstrijd. En zo is hij ook weer een stuk leuker om naar te kijken natuurlijk. Op dit moment zijn er drie punten voor SV Zandvoort. En dat zou heel mooi zijn wat betreft de competitie. Nog één keer, ja, waarvoor is dat zo belangrijk? Jan, Jan, Jan, Jan. Jan is weg, hè, geloof ik. Jan is onderweg naar het balkon. <lacht> nou ja, een andere Jan tegenover mij. Waarom is dat zo belangrijk, Albert-Jan? Dat <lacht> is zes punten. Als ze, als ze drie punten thuishouden, dan stijgen ze naar de plek vier, waar dus nu Arsenal staat. En dan kunnen ze meedoen wellicht met de nacompetitie. Kijk, dat is goed nieuws. Nou ja, straks horen we meer van Jan van de leden. De wedstrijd SV Zandvoort tegen Arsenal. Op dit moment hebben we die drie punten wel, als ze nu zouden afluiten. Maar we we hebben nog wel even de spelen hoor. 1-0, de stand daar tegen Arsenal. Why do you lock yourself up in these chains? No one can change your life except for you. Ik Yeah, I know that there is pain But you hold on for one more day We gaan met heel veel plezier op deze zaterdagmiddag. De zonnige zaterdagmiddag in Zandvoort. En uiteraard ook bij de lokale radio CFM door Wilson Phillips en Holden. Wij gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog 1 uur lang. En deze birthday cake is de laatste voor 4 uur. Tot zo! You you're always joking all the time you kept breathing but stop living how they like poison inside they say everything happens for a reason but it only